Het medialandschap is de afgelopen jaren natuurlijk enorm veranderd en verandert de komende jaren nog wel een stukje verder en dat betekent dat public relations mee verandert want dat is een branche wat natuurlijk werkt met media en steeds meer nu geconfronteerd wordt met nieuwe media en social media, bloggers, youtubers, you name it. Wij gaan bellen met Willemijn, vader van WIS PR over hoe zij PR ziet anno 2014. Wat gaat er precies veranderen en waar gaat het heen? We gaan het nu vragen. Willemijn, goedemiddag. Goedemiddag, Robin. Wat is PR in 2014? Uh, PR is uh, pub Public Relations. En Public Relations is het uh, bevorderen van het wederzijdse begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. En dat zal in 2014 nog steeds zo zijn. Uh, verschil daarin is dat we dus steeds meer middelen krijgen als organisatie... om dat begrip te bevorderen. Kijk, het medialandschap is al enorm veranderd en verandert eigenlijk steeds meer. Ja. Niet alleen met natuurlijk journalistieke producties die het moeilijk hebben. Ja. Ik zie kranten en zie vakbladen en zie... En aan de andere kant natuurlijk de opkomst van social media en bloggers. Mm -hmm. Is dat voor klanten moeilijk om die nieuwe media, of dat nieuwe medialandschap in te schatten en daar ook actie op te ondernemen? Uh, nou, alle klanten zien dat het medialandschap aan het veranderen is, dat de bladen wegvallen. Alleen zien zij, waar, wat ik zie bij klanten, is dat zij het moeilijk vinden om uh, wat wij nu tegen klanten zeggen, van goh, aan de ene kant wordt je jou een betaalde deal aangeboden en aan de andere kant wil jij gratis in een magazine staan. En als het betaald is, dan wil je dat het een supergelikt verhaaltje wordt, precies zoals jij het wil hebben. En als het uh, uh, organisch moet, hè, dus als ik de journalist moet beïnvloeden, dan, be dan ben jij bereid, gratis, om een kritisch interview te doen met die klant. Of uh, met die, dat tijdschrift. Ja. Of vakblad of krant. En daar zit een discrepantie in. Waarom? Want uiteindelijk is dat kritische artikel, levert je meer autoriteit op. Als jij een goed interview afgeeft. Uh, ...maakt dat meer indruk op de lezer dan als het een platte advertorial is... ...waar een mooi uh, heep verhaaltje staat. Ja. En als, is, iedere klant is het met mij eens... ...maar op het moment dat er een advertorial aangeboden wordt... ...wil de klant wel heel veel regie hebben in wat het verhaal is. Dus wat wij als bureau zeggen... Van ...wees bereid om een publicatie te ondersteunen... ...als dat een belangrijk uh, kanaal is naar jouw doelgroep toe... ...moet je bereid zijn om zo'n publicatie te ondersteunen... Dus, dus ga zoeken met zo'n publicatie hoe je die kwalitatieve content krijgt en er toch bedrijf bent om te betalen. Dus uh, uh, hoe kun je dan betalen? Je kunt een advertorial kopen, maar je kunt ook een blad sponsoren of je kunt een evenement sponsoren op basis waarvan je weer andere interessante content uh, weet creëren. Dus uiteindelijk is er zo'n loop te maken waardoor je toch die interessante content waarmee je mensen inspireert en waarmee je mensen informeert... Ja. Op een neutrale manier, want daarom lezen we de krant. We willen op een neutrale manier geïnformeerd worden. Uh, ja. en, en draag je toch bij aan het behoud van de, van de mediacanalen? Ja. Dankjewel voor zover. Aangedaan.